Uur. Dit is Radio 1 met Markje Fixen. Hij is boos om de vrijspraak van oorlogsmisdadiger Sjeerd Bruins. Zo dadelijk natiejager Gideon Levy in Dit is de Dag. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Israël zet aandeelhouders van het Nederlandse waterbedrijf Vitens onder druk... om een samenwerkingsverband met het Israëlische waterbedrijf Mekkelrot door te zetten...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 De ambassadeur stelt dat het Mekkerot veel water levert aan Palestijnse gebieden... en vindt de keuze van Vitens daarom slecht onderbouwd en vijandig tegen Israël.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 Minister Kamp van Economische Zaken is het niet eens... met de kritiek van vakbond FNV Bouw. Kamp suggereerde maandag dat een deel van de 400 ontslagen... Aldel-medewerkers aan de slag kan in de bouw... om de schade te herstellen van de aardbevingen. Volgens FNV Bouw heeft de minister zich kennelijk niet verdiept... in de situatie van de bouw in Groningen. Want daar zijn volgens de bond duizenden bouwvakkers werkloos. Kampsbak maandag met de OR van Aldel en de vakbonden. Hij laat weten dat in dat gesprek verschillende zaken aan de orde zijn geweest. waarvan de voor werkgelegenheid in Groningen er één is. De minister zou niet gesuggereerd hebben dat alle mensen die bij Aldel werkten. in de bouw aan de slag kunnen.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 De Amerikaanse oud-basketballer Dennis Rodman heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toegezongen voor zijn, hoogwaarschijnlijk zijn 31ste verjaardag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. En Rodman hield ook nog een korte toespraak waarin hij zijn beste vriend Kim, zoals hij hem zelf noemt, feliciteerde... Rodman speelde met een paar andere oud-NBA-spelers... een basketbalwedstrijd tegen een team van Noord-Korea. Volgens Rodman een historisch evenement. Het weer dan blijft nu nog even droog. Maar komende nacht en morgen gaat het weer regenen. Ook is er wel morgen nog wat zon. In de ochtend dan vooral wel waait het stevig. Het wordt morgen een graad of 12. Vanaf vrijdag wordt het kouder. En hoe is het op de weg? John Suhoka van de ANWB. Het is nog steeds een bescheiden spits, 39 kilometer. Nou, Er is wel veel vertraging door ongelukken. dat de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Daar staat tussen Kootwijk en een 10 kilometer. Dat is wel goed nieuws, want alle rijstroken zijn wel weer open. De A2 Den Bosch naar Eindhoven. Daar is de weg dicht tussen best west en West. Komt door een ernstig ongeluk. Er is ook een auto uitgebrand. Het gevolg is 8 kilometer file tussen Boksel Noord en Best-West. Kunt het beste bij Klopendver. ...omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A15 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Hoogvliet. Er staat 5 kilometer file en bij Hoogvliet is de rechterrijst dicht. En op de A27 Utrecht richting Gorkum staat 3 kilometer file... ...bij Lexmond na een ongeluk en daar zijn twee rijstoken dicht. Zo in Dit is de Dag is tweetalig onderwijs een garantie... ...op vloeiend Engels sprekende kinderen.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 Kilian Levy maakte een documentaire over vermeend oorlogsmisdadigers Sier Bruins... en was vandaag in Hagen bij de uitspraak. Ook al krijgen kinderen op de basisschool Engels echte native speakers... zullen ze niet worden, vreest onze commentator Wim Berkelaar. In de tv-serie Land van Aankomst zet Paul Scheffer het verhaal van de gastarbeiders... en hun moeizame integratie in Europees perspectief. Hij belooft een ongemakkelijke, maar uiteindelijk hoopvolle toekomst. Ja, vandaag kwam eindelijk de uitspraak in de zaak Siert Bruinsma. Of eigenlijk niet, want de Duitse rechtbank vindt dat er geen veroordeling... meer mogelijk is voor de moord op verzetsheld Dijkma. Sinds je vroeg, he Bruins, dat het net voorbij is? Ik geloof het mooi, ja. Is Siert Bruins nu echt vrijgesproken van moord? Uiteindelijk komt de rechtbank wel tot de conclusie dat Bruins samen met zijn meerdere de verzetsman Dijkema in Appingedam in 1944 heeft doodgeschoten. Ze zegt we kunnen het niet meer bewijzen, getuigen zijn dood hebben we niet kunnen horen. En dus uh, ja, gaat straks Bruins weer naar huis. Haamdiek is niet. Ja, Gideon Levy heeft er alles aan gedaan om oorlogsmisdadiger sierd Bruins voor de rechter te brengen. Vanmiddag kreeg Bruins vrijspraak. Een grote teleurstelling, Gideon. Ja, nou, teleurstelling. Het was wel een beetje... Uh, ik vind het diep triest. Ik vind het ook hypocriet. En, uh, maar ja, het was, gezien de context, uh, gezien hoe Duitsland op nazi's jaagt... was het ook wel een beetje verwacht. En het is natuurlijk uh, rijkelijk laat, hè? 70 jaar na dato, naar de moord. En dan zeggen van ja, we kunnen nu niet zoveel doen... omdat de getuigen allemaal dood zijn. Ja, nogal niet eens. Dus. ja. We spreken zo met je verder. Twaalf basisscholen zullen de lessen grotendeels in het Engels geven... maar commentator Wim Berkelaar heeft zijn bedenkingen bij deze ontwikkeling. Wat is je voornaamste bezwaar, Wim? Dat ze niet goed Engels zullen spreken. Dat als je hoe ze gestudeert is, prima. Cultureel is dat een groot moet, Kijk, je hebt hier allemaal aankomers. We gaan spreken over het land van aankomst. Die mensen willen je allemaal Nederlands laten leren. Dan moeten wij niet tweetalig gaan zijn. meer niet, omdat taal is ook cultuur. Dat is een groot misverstand bij mensen. Taal is cultuur. Ja, en Frits Barend schuift straks aan. Want er is een kans dat deze maand voor het eerst in vijf jaar... een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord met publiek zal worden gespeeld. Zometeen na half zeven meer daarover. Ja, Gideon Levy, uh, uh, ik, ik sprak net al even met je... je maakt een documentaire over uh, vermeend oorlogsmisdadiger Sierd Bruins... en was vandaag in Hagen bij de uitspraak. Um, ja. ja, hij wordt dus niet veroordeeld. Um, ja, je zegt... Ik, ik, had je dit nou verwacht? Nou ja, niemand wist wat hij moest verwachten. De, de, de aanklager niet, de advocaat niet. Dus het was voor iedereen heel spannend. Maar uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, en de uitspraak is ook wel opzienbaar in die zin dat de rechter zegt van... ja, het is nu wel bewezen dat meneer Bruins... samen met een handlanger... Uh, de verzetzijde dijkmeid heeft, uh, uh, heeft uh, gedood, zeg maar. Maar, uh, zegt de rechter... we kunnen het niet zien als moord. Want, uh, en dan nu, nu komt iets... Uh, ja, voor Nederlanders heel lastig te begrijpen... want het Duitse recht... heeft hele spieke, specifieke eisen... wanneer iets moord is. En uh, uh, die eis is dat ze... Dit de, Dijkma, de het slachtoffer, die had dus niets moeten vermoeden. Dus die had niet zien aankomen dat hij vermoord ging worden. Nou ja, er is niemand die dat nog kan bewijzen, de rechter. Of hij wel of niet zag aankomen dat hij vermoord ging worden. En, uh, want moord, ja, dat verjaart niet. Maar doodslag, ja, ja. dat verjaart wel. Dus uh, we hebben hier te maken met doodslag en niet met moord. En ja. meneer Bruins mag naar huis. En Bruins zelf heeft altijd gezegd dat hij het niet gedaan heeft, maar dus die andere persoon. Dat ja, maar dat maakt ook niet zoveel, dat, dat, dat, in principe maakt dat ook niet zo heel veel uit, zou je zeggen. Want dan is hij, nee, is hij toch wel uh, medeplichtig geweest. Maar de rechter zegt zelfs... Uh, nee hoor, uh, hij heeft, ze hebben dat gewoon samen gedaan. Ze hebben samen uh, die doodslag gepleegd. Ja. <coughs> en, pardon, Maar we weten niet of ze, of ze samen de moord hebben gepleegd. Maar dit... ja, voor Nederlanders is dat tot niet te begrijpen. Nee, maar en, en deze zaak heeft natuurlijk lang geduurd. Had die rechter dat niet... Uh, ja, die wist dat natuurlijk al veel eerder. Dit is niks nieuws. Nee, dat vraag je ook af. Waarom een poppenkast van drie maanden? Hè, met een 90-jarige, -jarig, 92 92-jarige man uh, moet continu naar uh, de rechtszaal komen. Uh, uh, hoe, uh, het is niet een vriend, maar hoe, hoe, hoe, hoe maan is dat? Hè? En dan um, in de rechtszaal steeds uh, verhalen die worden voorgegeven. Want alle bewijzen die zijn er natuurlijk. Aangezien in 1949 de Nederlandse rechter de heer Bruins al ter dood heeft veroordeeld. Ja. He, ...heeft gehoord, toen leeft iedereen nog. En uh, dus, ja, wat is er nu gebeurd de afgelopen drie maanden? Al die getuigenissen, die zijn weer voorgelezen. Maar ja, toen de getuigenis werd voorgelezen... ...vroeg de rechter daarna, en kunnen we deze persoon horen? Nou, het antwoord was uh, natuurlijk nee, want ja, de meeste mensen zijn dood. Nou ja, en dan werd het terzijde geschoven. Dus de vraag is ja, waarom deze podcast... Ja. Ik vind jou eigenlijk nog wel aardig, ja, hoe moet ik het zeggen, rustig eronder, terwijl jij toch in die documentaire die je maakte echt, nou ja, naar hem op zoek ging. Uh, je stond ja. uh, voor zijn deur. Door dat verhaal wat jij gemaakt hebt is deze zaak uh, uh, begonnen. Het lijkt me toch, ja, ik bedoel, ik ik zou dan daar best wel emotioneel onder zijn. Hoe was dat voor jou toen jij dit hoorde? Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk. Gelaten uh, klinkt je bijna. Ja het, is, ja, het is wel onthutsend. Maar goed, kijk, het is natuurlijk... Uh, uh, de, de heer Bruijs heeft bijvoorbeeld niet mijn familie gedood. Hè, dus dat, ik, en ik ben natuurlijk ook journalist. Ik heb wel een beetje afstand natuurlijk. En uh, ja, wat, wat, wat me raakt gewoon... Is, is meer eigenlijk gewoon de context, de Duitse context. Van ja, uh, het altijd maar voor je uitschrijven. er nooit iets aan doen. En dan 70 jaar na dato zeggen, ja, het is te laat. Ja, dat, is wel echt, uh, dat vind ik echt wel kwalijk. Ja, er is ja. nog een hoge beroepoptie. Ja, de, de aanklager heeft een week en uh, ja, geen idee of hij het gaat doen. Uh, kijk, de aanklager eist de levenslang. Dus ik kan me voorstellen dat hij uh, zegt: van ja, kom op, zeg. Uh, dit is niet de bedoeling, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dat kan. En daarmee wachten we het af. Dus uh, ja, voor de, van, voor de van De dag van Renzen. Renzen, waar heb jij je in verdiept? Ik heb me vandaag een beetje verdiept in de, in de alcoholwet. Er is namelijk wat gedoe om de wetgeving rondom de verkoop van alcohol. Kijk, toen ik een jaar of dertien was, dan ging ik wel eens met mijn vriendjes naar de supermarkt. Met de zelfscampas van mijn moeder, ik dan stiekem even gestolen. En dan haalde hij een paar van die achterlijke breezers. En dan legde hij dan onderin het mandje, naar boven op een paar zakken chips. En dan ging hij naar de kassa en dan maar hopen en bidden dat je niet gecontroleerd werd. Kijk, ja, dat, dat is natuurlijk fout. Hè? Als, als, als... Je ogen gaan ook glinsteren. Dat ja, <laughs> was een mooie tijd, maar dan snapt iedereen, dat mag niet. Maar wat er nu heel vaak gebeurt, stel dat ik op die leeftijd met mijn moeder boodschappen was gaan doen. En zij mocht geen alcohol kopen omdat ik er als kind bij was. En ja, dat is natuurlijk raar, dat snapt eigenlijk niemand. En dat gebeurt nu met grote regelmaat. Bijvoorbeeld bij Ben Kneelangen. Mijn zoon die wilde vaak zelf een... Uh cadeautje aan mij geven voor vaderdag. Toen zei hij, voor, kan ik je blij maken met een wijntje? Dus wij waren in de supermarkt beland. Ik had twee wijntjes uit de trek gepakt. En gezegd: van, nou, deze vind ik wel lekker. En vervolgens eigenlijk zonder dat ik er erg in had... had hij die twee flessen wijn op de band gezet. Toen vroeg de kassière aan mij van... Uh, zijn die flessen wijn voor u, meneer? En uh, ik zeg: ja, ik zei, die zijn voor mij. Nou ja, eigenlijk niet voor mij, maar eigenlijk voor mijn zoon. Om te geven aan mij op vaderdag morgenochtend. Toen zei ze, nou, dan mag ik u die wijn niet meegeven. Ik dacht direct, dit is een grap... Dus ik zeg van, uh, ja, waarom niet? En ik moest wat lachen. En hij zegt van, nee, omdat de wijn is voor uw zoon bedoeld. Ik zeg, nee, ik zeg, de wijn is voor mij. Zeg, nee, u zegt net dat het voor uw zoon is. Ik zeg, ja, om aan mij te geven. Vol vaderdag. Ja, dan mag ik u de wijn niet meegeven. Dat is toch raar? Ja, dit is echt gebeurd. Dit is, dit is gewoon een waar gebeurd van. En dit gebeurt dus vaker. Hè? Maar dat is gek. Want ik denk als je 18 jaar of ouder bent. Dan mag je gewoon alcohol kopen. Dan moet het niet uitmaken of je een kind hebt. Want zo'n supermarkt heeft toch niet de bevoegdheid. Om erop toe te zien of jij eh, dat, die alcohol dan aan je kind geeft. Het is gewoon voor jou op dat moment. Als je een honkbakknuppel koopt met je kind erbij... dan gaan ze ook niet denken dat je je kind er mee gaat slaan. Nee, maar die beetje... supermarkten lijken wel bang. Ja, nou ja dus ik, denk, ik ga toch even uitzoeken waarom doen ze dat eigenlijk? Die weigercassiërs, zo noem ik het dan maar. En dan heb ik even gebeld met Miranda Boer... van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel, het CBL... om maar eens even te beginnen met de vraag... of die weigercassiërs inderdaad moeten weigeren... als ze twijfel over de bestemming van die alcohol. Ja, sterker nog, dat uh, dat moet volgens de drank- en horecawet. Dus als je reden hebt om aan te nemen dat uh, iemand die oud genoeg is, het koopt voor iemand die niet oud genoeg is, dan ben je verplicht om een legitimatiebewijs te vragen en is diegene dan te jong, dan mag je het niet verkopen. Maar wat is dan een geldige reden om dat aan te nemen? Ja, dat is het lastige stukje in de wet. Je moet dan de situatie beoordelen. Maar vindt u dat zelf ook niet een beetje gek? Want iemand die 18 jaar of ouder is mag natuurlijk gewoon alcohol kopen. Dan is het toch niet aan de supermarkt om te controleren wat iemand daar vervolgens mee doet? Ja, kijk, supermarkten bedenken dat niet zelf. TBL heeft dat niet bedacht. Het is puur de wet. Dus de wetgever heeft dit zo bedacht. Dus het zou heel fijn zijn als de wetgever ons daar wat meer duidelijkheid over verschaft. Ja, is er iemand aan tafel die dit nog snapt? Nee, ik, dit dit, ik heb er nooit over nagedacht. Ik ben zelf nauwelijks een drinker, maar ik moet zeggen dat klinkt mij ook wel een beetje vreemd in de oren. Ja, nou, het is dus echt de wet, maar die wet is dus niet duidelijk van wanneer eh, heeft de Casciana echt een legitieme reden om aan te nemen dat die alcohol naar dat kind gaat. Nou, ik denk dat zo als dat echt de wet zou zijn, hè, dat is natuurlijk een beetje betuttelend voor zo'n liberaal land tegenwoordig als Nederland, kan vast niet de bedoeling zijn. Dus dan ga je even kijken naar, naar een wetgever, in, in dit geval Tweede Kamerlid de Vorderwent van de ChristenUnie, die vindt namelijk dat het CBL, dus een Centraal Bureau voor levensmiddelhandel, een klein beetje aan het zeuren is. Nou, daar maakt CBL weer een hele grote zaak van. Um, uh, ons is uh, niet bekend dat dit tot heel veel onduidelijkheid uh, leidt. Op het moment dat je met een minderjarig kind aan de kassa staat... die wil je flesje wijn kopen, uh, dan is er absoluut niks aan de hand. Niemand is strafbaar. En in de wet staat dat het heel duidelijk moet zijn... dat het uh, gekocht wordt met de intentie om het door te verkopen of door te geven... aan degene die naast je staat en die moet er seks, een stuk in de winkel aanwezig zijn. En in het geval van de man die wij eerder spraken... die dus samen met zijn zoon een flesje wijn ging halen... wat dan na de verkoop wel naar die zoon zoon gaat, want die gaat het inpakken om de volgende ochtend weer aan zijn vader te geven op vaderdag. Ja, hoe ingewikkeld uh, kan je het maken? <laughs> daar kan de, de cashier natuurlijk niet een hele kruisverhoor op toepassen. Op het moment dat die vader een fles wijn koopt, ja, dan is het cadeautje natuurlijk al bekend. Dus zo geheim is het dan niet meer. Nee. Dat levert allemaal geen probleem op. Dat moet ze gewoon verkopen. De toezichthouder zal daar geen probleem van maken op het moment dat een vader komt met een fles wijn en heeft zijn zoon bij zich van 16, is er niks aan de hand. En ook zijn zoon van 12 niet. En dan is er ook niks aan de hand. Nou, eigenlijk nou. duidelijkheid van de Kamerlid Johan Voordewint. Dus ik wil eigenlijk een oproepje doen. Alle ouders die boodschap gaan doen met hun kind... om ook een flesje wijn te halen. Neem even die quote van Johan Voordewint op die hij net uh, gaf op Radio 1. En uh, ja, laat hem even horen aan die wijgen kassieren, Want dat mogen ze dus gewoon niet doen. Amen, zeg ik. <laughs> na half zeven Frits Barend over de mogelijkheid... dat er na vijf jaar mogelijk weer een wedstrijd... Ajax-Feyenoord met publiek zal worden gespeeld. Live-song Billy Joel. Dit was de dag waarop de dikke vandalen een nieuw woord toevoegde aan ons taalgebied. Naast de selfie, het zelfportret met een smartphone, bestaat nu ook de felfie. Dat is een zelfportret van een boer, ofwel een farmer. En de felfie is op dit moment een hype bij boeren wereldwijd. En dit was ook de dag waarop dierenartsen in Drenthe zich zorgen maken... over het feit dat honden en paarden te weinig bewegingsvrijheid krijgen. Ik zou graag willen dat de welzijnseisen voor paarden, honden en katten... op hetzelfde niveau zou komen als de welzijnseisen die we nu hebben voor productiedieren. Het blijft onduidelijk. Worden veel paarden en honden nou wel of niet verwaarloosd? Politiek, hè, een oud Bijbels verhaal. Splinters en balken. Je kan beter met z'n allen mopperen op de kalverhouderij dan zelf keer in de spiegel kijken van zorg ik wel goed voor mijn hoofd. Dit was de dag waarop een einde kwam aan het woestijnavontuur... van schaatser Rintje Ritsma. Hij reed als een navigator mee in een Fries team in de rally Parijs-Dakar... maar gisteren ondervond de wagen zoveel pech... dat het team uit de race stapte. Oudrijder Rintje Ritsma is juist in Argentinië... van start in de Dakar-rally. Ritsma reed in de servicetruc. Die in actie kwam in maat dat de oren trucks pech krijgen. Ja, en de truck van Ritsma kreeg vandaag inderdaad pech... Ja, en dit is de dag van een opmerkelijk juridische uitspraak in Groot-Brittannië. Daar heeft een jury geoordeeld dat Mark Duggan rechtmatig is gedood door de politie. Duggan's dood was in de zomer van 2011 aanleiding voor grootschalige rellen in Engelse steden. NOS-correspondent Anne Sane, waarom heeft de jury dit besloten? Want Duggan was toch ongewapend toen hij werd doodgeschoten door de politie? Ja, dat klopt. Hij was inderdaad ongewapend. Of tenminste, dat denkt de jury. Uh, en, en dat is ook het opvallende, de opvallende uitkomst van deze zaak. Want je kunt namelijk niet iemand onrechtmatig doden... als iemand gewapend is. Onrechtmatig kan alleen maar als iemand dus, uh, ongewapend is. En Mark Deugen was volgens de jury dus ongewapend. Uh, de meerderheid van de jury denkt dat hij het wapen dat hij bij zich had... over een hek heeft gegooid. En dus op het moment van het schieten was hij ongewapend. Maar toch waren er negen van de tien juryleden het erover eens... dat de politie hem rechtmaakt doodschoot. En de reden hiervan is, is dat de politie informatie had ontvangen... dat Mark Duggan een senior lid was van een serieuze bende in Londen. Uh, ze hadden een sterk vermoeden dat hij een illegaal wapen op ging halen die, die dag. En toen ze schoten waren ze dus ook in volle overtuiging... dat hij uh, een wapen bij of in zijn hand had of, of naar dat wapen greep zelfs. En, en de politie dacht dus dat hij een, een serieuze bedreiging voor hen vormde. En hierom besloten ze de juryleden dat Mark Duggan... rechtmatig is neergeschoten door de Britse politie. Ja, nu is het nieuws nog vers, maar zijn er al reacties in Engeland op de beslissing? Ja, hoe de mensen in Tottenham, waar de rellen dus begonnen zijn... zullen uh, gaan, gaan reageren vanavond... Uh, of de spanningen daar hoog op zullen lopen... dat is uh, nog een beetje te vroeg om te zeggen. In de, in de, in de rechtbank zelf liepen de emoties wel hoog op. Uh, zijn moeder was in tranen, kon uh, niet meer praten. Andere familieleden schreeuwden naar de jury en scholden naar de jury. Uh, het duurde ook even voordat de familie naar buiten kwam... de rechtbank uitkwam om daar de pers te woord te staan. Uh, er kwam ook een groep jongeren de rechtbank uitzetten... die, die riepen fuck the police... Um, in, in Tottenham zelf is, is de relatie tussen de politie en, en de bevolking... vooral de zwarte bevolking, nooit goed geweest. En dat is natuurlijk ook niet uh, na een jaar ineens verbeterd. Ook al heeft de politie daar uh, zijn uiterste best voor gedaan... of in ieder geval geprobeerd die relatie te verbeteren... en meer respect te krijgen van de bevolking in de afgelopen jaar. Uh, dat is nog natuurlijk niet helemaal zoals het wezen moet. Uh, er is vanavond in ieder geval extra politie op straat om... mocht er ongeregeldheden zijn, dat zo snel mogelijk op te vangen... en zodat het niet uit de hand loopt zoals uh, in zo'n anderhalf jaar... Ja, dankjewel nws correspondent Anne Sane. Zeg het maar. Ja, vandaag met historicus Wim Berkelaar. Even een update over die meetings. We kunnen nog cancelen, maar mijn first impression is dat we een go hebben. Maar mijn gut feeling zegt dat het major is. Echt huge. Mijn enige concern is of we de job kunnen handelen. We kunnen de units provider, we kunnen de finance tacklen, maar als we overnight willen deliveren, dan moeten we een deel van de business outsourcen. Ja, staatssecretaris Sander Dekker begint volgend jaar met een proef... waarbij twaalf basisscholen tweetalig onderwijs gaan geven. En dat houdt in dat ze een deel van hun lessen in de Engelse taal zullen krijgen. Wim Berkelaar, jij bent daar niet over te spreken, begreep ik. Nee, nou, ik vind dat allemaal niet verstandig. Ik snap het aan de ene kant wel, zoals dat gaat, bij zeker bij de liberalen. Die denken natuurlijk altijd Nederland als uh, koopmansnatie. Dus je moet, uh, ja, je moet talen spreken. We zijn een klein land, zoals uh, oud-minister Lund zo schreef, we zijn een, zei. We zijn een klein land met veel buitenland. Maar tweetaligheid, nee. En dat komt omdat, kijk, onderzoek schijnt wel uit te wijzen... van sociale wetenschappers, dat dat niet slecht is voor die leerlingen. Dus het zou zo zijn dat die Nederlandse taal niet achteruit gaat... als ook de... Uh, Engels taal wordt geleerd. Maar wat het misverstand is, dat zijn, is tweeledig. Aan en de ene kant is, het heeft te maken met zelfvertrouwen. Een land moet staan voor zijn eigen taal. Want een eigen taal is ook een cultuur. En daar wil ik een voorbeeld van geven. Je had vroeger, of ja, vijftien uh, jaar geleden is al vroeger... had je een beroemd Nederlandse historicus. Met, die luisterde naar de naam Pieter Geil. Die man heeft twintig jaar in Engeland gewoond. Sprak vloeiend Engels, schreef ook Engels. Veel van die boeken zijn ook vertaald. Wordt in Amerika nog gedoseerd. Die man was een vurig voorstander van de eigen taal en cultuur. Nogmaals, we zitten vijf jaar later. Ik ga geen Geidiaanse verhalen houden, dat zou dwaasheid zijn. Hij had ook andere apparaties waar je denkt, nou oké, okay, dat zijn de mijnen niet. Maar die trots, of nou ja, trots is tegenwoordig ook een beladen begrip... maar die uh, vanzelfsprekend dat je zegt, wij groeien op met een eigen cultuur... in een verenigd Europa, waar ik een voorstander van ben... maar dan moet je juist, juist dan moet je je eigen wortels... Uh, gewoon koesteren. Ja, maar jij zegt net dat het is, het is niet nadelig voor die Nederlandse taal. Nou, dat zal zo zijn, maar wat je wel zult zien, daar ben ik van overtuigd, als je de hele tijd fixeert op het Engels, waar blijft Duits bijvoorbeeld? Spreken wij nog een woord Frans? Ik zelf, dat betreur ik in hoge mate, ik ben een liefhebber van de Franse cultuur, spreek al nou eens Frans meer. Je zult zien, hoe meer nadruk op de Engelse taal, hoe minder nadruk op die andere talen. Nou ja, Duits wordt al weggedrongen, natuurlijk, dat, zie je, dat zie je al. En Duits is dus niet alleen een taal, is ook een cultuur. Vroeger was het nog zo dat je kon zeggen, je spreekt als Nederlander twee talen en misschien een derde. Dan heb ik het over 20, 30 jaar geleden. Uh, 50, zes jaar geleden was dat, was, sprak je echt nog drie talen. Maar nu zul je zien, het wordt twee talen en nauwelijks meer. Ik ja. ben daar niet gelukkig mee. Nee, nou moet ik wel zeggen, je noemde net Frankrijk. Wat ik dus altijd heel irritant vind, is dat als je naar Frankrijk komt... en je bent niet zo goed in Frans, dan kun je ook meteen helemaal niets. Want ze spreken echt geen woord Engels. Ja, nou, daar heb je natuurlijk een, een goed, uh, goed punt. Kijk, je hebt natuurlijk de beroemde film van Claude Landsman, Shoah. En er zit altijd één aberratie in die film. Dat is natuurlijk als Landsman uh, Engels gaat spreken. Dat is heel, heel ongelukkig. Dat is waar, maar er staat iets tegenover... dat die Fransen nogmaals, al te chauvinistisch misschien, wel iets doen met die eigen cultuur. En wij hebben de neiging, wij staan toch altijd met de rug naar Europa... heel erg anglo saxis georiënteerd, prima. Maar het mag een onsje minder, vrienden, zeg ik. Ja, Paul Scheffer, wat vind jij ervan? Nou, wat mij natuurlijk onmiddellijk door het hoofd schiet... is dat twintig uh, jaar geleden iedereen nog het een heel raar idee vond... om nieuwkomers in Nederland, migranten, om te zeggen... het is wel erg belangrijk om de Nederlandse taal te leren... heel erg relativerend gevoel. Daar zijn we wel inmiddels van teruggekomen... En ik vind het wel belangrijk dat mensen A, gewoon die Nederlandse taal goed eh, leren. Tegelijkertijd denk ik wel dat er iets verloren is gegaan. Namelijk het vermogen, wat vroeger nog gewoon op de hogere burgerschool. De HBS, waar ik nog op zat. dat je gewoon Frans, Duits en Engels leerde. En ik vind het raar om te denken dat Europa alleen maar bestaat per gratie van Engels. Ik zou zeggen, er zijn ook een aantal andere belangrijke Europese talen. Dus ik ben het eigenlijk wel met het pleidooi eens. Om te zeggen, laten we ons in niet het misverstand hebben te denken dat iedereen in Europa... ook Engels als tweede taal ziet. In Zuid-Europa wordt er al heel anders naar gekeken. In Oost-Europa wordt er anders naar mm -hmm. gekeken. Dus ik vind wel dat uh, op een vroege leeftijd talen leren is belangrijk. Dus daar kan je best vroeger mee beginnen. Maar te zeggen tweetalig onderwijs, helemaal te fixeren op Engels... Ja kun Je vragen meestellen. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen: Wim Berkelaar. Fijn trouwens. Ja, ik ben gloedvol eens met dat mooie betoog van Paul. Twee mannen met. Nee, onafhankelijk van elkaar. Maar het is wel voorbesproken hoor. Ja, Nu vindt u beiden dat, maar is het wel tegen te houden dat we met z'n allen gewoon heel veel Engels praten? Nou, mag ik nog iets van zeggen? Kijk, als je een maand of twee geleden. wij spreken op het nos Nationaal beginnen ze altijd: we moeten Chinees leren. Want dat is de handelsnatie van de toekomst. De natie van de toekomst. Dus voor een deel is het. Ja, nou, ik zou niet zeggen onderheeuwig aan mode. Maar is... ik loop wel weer achter met dat Engels. Nou ja, dat zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. Maar het is vooral een misverstand. Te... Kijk, het, het doet af aan die pluriformiteit van die talen. Want nogmaals, talen zijn cultuur. En als je alleen maar Engels spreekt... dan, dan uiteindelijk zit je in Engeland en Amerika georiënteerd... en Duitsland valt weg. Nou ja, dat is toch een cultuur van heb ik jou daar. En bovendien ook nog even de koopman laten spreken. Het is natuurlijk, wij zijn een handelsnatie. Straks Paul Scheffer over zijn driedelige documentaire serie Het Land van Aankomst. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives, Mastering Leadership. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives, Mastering Leadership.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 Bij ons zijn vandaag de gast Paul Scheffer over zijn driedelige documentaire serie Het Land van Aankomst. En Frits Barend over de spannende vraag of de eerstvolgende wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord met uitpubliek zal worden gespeeld. Maar nu eerst het nieuws met Freddy van Tijn. In Hamburg is een groot deel van de binnenstad tot gevarenzone verklaard. Ik denk dat het eerste deel van mijn zin niet hoorbaar was. Dat doe ik nog een keer. In Hamburg is een groot deel van de binnenstad tot gevarenzone verklaard. De politie kan zo mensen aanhouden of fouilleren zonder bevel. Vorige maand begonnen in Hamburg Rellen na de ontruiming van een kraakpand. In de weekenden daarna vielen honderden gewonden, ook politiemensen. Minister Kamp zegt dat hij niet heeft gesuggereerd dat de mensen die bij Aldel werkten allemaal wel in de bouw in Groningen aan de slag kunnen. FNV Bouw heeft dat gesprek met Van Kamp met de bonden kennelijk zo geïnterpreteerd. De bond zei boos dat de minister niet weet dat in Groningen duizenden bouwvakkers werkloos zijn. Volgens ingewijden stapt president Michel Jotodia van de Centraal-Afrikaanse Republiek binnenkort op. Hij is nu interim president en dat is hij geworden met behulp van gewapende rebellen. In de kar zijn duizenden Fransen en VN-militairen die moeten daar de rust zien te bewaren. En de Israëlische ambassadeur heeft een briefje gestuurd... aan de aandeelhouders van het Nederlandse waterbedrijf Vitens. Vitens heeft de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mikorot... op stopgezet vanwege de omstreden projecten in de Palestijnse gebieden. En de ambassadeur noemt dat absurd en vijandig tegen Israël. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En het weer met Peter Kuipers-Munneke. Het gaat vannacht van het zuidwesten uit regenen. De meeste regen valt vannacht in het westen en het noorden van het land. En in het zuidoosten blijft het zo goed als droog. Het koelt af naar zo'n 6 graden. Ook morgen dan is het bewolkt en dan regent het ook van tijd tot tijd. De meeste regen valt in het noorden. En smiddags dan zijn er aan de kust af en toe wat opklaringen. Het gaat morgen ook behoorlijk waaien, overigens. Tot diep in het binnenland haalt de zuidwesten wind en windkracht 6. En aan de kust windkracht 7 tot 8. En voor het hele land geldt morgen middag en avond een waarschuwing voor zware windstoten... Van 80 tot aan de kust 90 km per uur. Morgenavond dan gaat de wind weer wat liggen... en in het weekend dan gaat de temperatuur omlaag... naar zo'n 4 graden overdag en lichte vorst in de nacht. Dit is de dag. Met morgen Fixen. Ja, vanavond is er overleg tussen Ajax en Feyenoord... en de burgemeesters van beide voetbalsteden... over de vraag of er bij onderlinge duels ook weer uit publiek welkom is. Frits Barend, wat hoop jij? Uh, ik hoop dat het lukt en dat er weer normaal met sporters vanuit een thuisvereniging een wedstrijd heb gespeeld wordt. Want zo hoort het. Ja, hoeveel klassiekers heb je eigenlijk de afgelopen jaren live bezocht? Uh, hoeveel wedstrijden? Fijn dat ik live heb bezocht. Nou, ik heb uh, met Henk van Dorp uh, tot en met de jaren uh, 70, 80 kon ik, ben ik gewoon naar Ajax Feyenoord gegaan. Uh, toen begon het dat het echt heel gevaarlijk werd en dat je onder bescherming alleen naar die wedstrijden toe kon. En na, uh, ik denk, begin jaren negentig zijn wij gestopt met die wedstrijden toe te gaan, dat het gewoon te gevaarlijk werd. Echt waar? Dan kon je, want, want waar was je op dat moment voor jezelf dan bang voor? Nou, uh, als, je, als wij het fijn op het stadion maar naderden, uh, dan moest je maar hopen dat niemand je zag. Er werd mij ook geadviseerd. Op je nummerbord staat vaak de naam van je garage, en als dat maar 020 is. We hebben ook eh, fotograaf van de Telegraaf meegemaakt, weet ik. Eh, dan werd je wagen bekrast. Dus er werd al gezegd, zou je het, het vinden erg om het nulbord 020 eraf te halen? Het is natuurlijk gek voor woorden, maar ja, ja, wat doe je? Want we moesten ook wel naar een training toe. En eh, wij zorgden dat wij, als die wedstrijd om half drie begon... dat we al om half twaalf waren, zodat we onze auto ergens neer konden zetten. En dan werden we ook door de supposter... niks van lof, overigens altijd voor de supposter van Feyenoord... ...werden we naar boven gebracht. En dan zaten we daar en dan gingen we de tribune op. En het is gebeurd een keer met Henk en mij... ...dat we op de tribune zitten... ...en dat zo'n beetje anderhalf uur... ...ik ging daar zitten, die wedstrijd begon half drie... ...dus dan ga je een beetje, kwart over een, half twee... ga lekker naar de tribune, een beetje genieten van de sfeer. En de warming-up van beide ploegen begint... ...en hebben zo'n drie kwartier, een uur... ...hebben zo'n drie, vierhonderd man... ...rechts gestaan met hun rechterhand naar boven... ...en, uh, nou ja, Hamas, Hamas, Yoda, gas... En kankerjood en weet ik veel wat allemaal, eh, het bekende geriedel. Eh, zodanig dat de, voorzitter, de toenmalige voorzitter van eh, Feyenoord, Jurie van der Herik, die had ervan gehoord. En die kwam een ons toe, die zei, meneer van de Herik, nodig jullie uit om bij hem in de skybox te komen zitten. En toen zeiden Henk en ik, we moeten de zaak niet omdraaien. Wij misdragen ons niet, zij misdragen ons. Dus wij gaan hier niet weg. So. Maar je zit dan niet eh, met een plezierige manier nee. te kijken naar een wedstrijd. Dat waren dus die slechte tijden. Heb je nou nog meegemaakt dat supporters van Ajax en Feyenoord... zonder gedoe samen naar het stadion konden lopen? Ja, dat ja, heb ik ook nog meegemaakt. Uh, ik heb ooit eens een keer als kind met mijn broer een, wedstrijd gekregen, een kaart gekregen... voor de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Die won Feyenoord met 9-5. Over welk jaar en, spreken we ongeveer? Ja, ik zal een jaar 12, 13 zijn geweest. Ik weet het niet meer precies. En je wil je leeftijd dus, uh, natuurlijk niet verklappen, hè? maar uh, het was ja, heel, heel, ja, ja. Heel, heel, heel lang geleden. Ja, geen enkel probleem mee hoor. Ik ben het 1947, <laughs> dus het zal 1960, 1961 zijn geweest. Ik weet het niet precies. Uh, we waren al heel vroeg want van de opwinding dat we een kaart hadden voor Final Eyes, waar we al heel vroeg naartoe gegaan. Het was stroom op de regen en we zaten op de tweede ring, omal verdekt. En we zaten er al om 12 uur, ik geloof dat wedstrijden we toen nog om 2 uur begonnen. En uh, wij stonden dus die zeldzame keren dat Ajax juicht, hebben wij uh, Ajax scoorde, hebben wij gejuicht. En ongestoord zijn we de tribune opgegaan, de tribune afgegaan. En dat had niet te maken met het feit dat Ajax verloor werd 9-5, hoor. En dat komt toen nog. En het is eind jaren 60, begin jaren 70 is dat helaas uh, gaan veranderen. En werd het steeds agressiever en agressiever. Maar het was ook bij ADO Ajax, hoor, waar Henk en ik niet konden komen. En ja. Henk werd evengoed uh, meegenomen in alle antisemitische uh, uitingen en koren. Dat gebied uh, maakte voor Henk geen uitzondering voor ja. Henk van Kun Keert die mooie tijd nog weer terug, denk je? Kan dat? Ja, natuurlijk kan het. Uh, het, het is eigenlijk aan de leiders van de supporters. Je hebt nu die, de, de harde kernsupporters. En als die leiders van die supporters kloten en ballen hebben... dan dat is hetzelfde, gaan naar... toch? Wat zeg je? Dat is hetzelfde, toch? Ja, ja, ja, dat is hetzelfde. Heb je gelijk? Ja, ja, ja, ja. Maar goed, ik spreek ook met een vrouw. Oh ja. Uh, nee, fijn, fijn dat u het even uh, niet uitlegt. Uh, goed. Uh, als die supporters een beetje karakter hebben, laat ik het zo dan zeggen: die leiders. Dan gaan ze naar uh, die jongetjes toe die dan nieuw bij die supporters zeggen: Maar joh, jongens. Fijn dat IJs, IJs, Fijn dat maar ook IJs, PSV, PSVA PSV, is. IJs Utrecht. We hebben elkaar nodig als club, als tegenstander, als supporter. Uh, we mogen van alles roepen. Wij spreken, we mogen lachen als Ajax achterkomt als fijne supporter. We mogen klappen als Ajax achterkomt. We mogen fluiten als Ajax het veld komt. Maar we blijven met onze poten van elkaar af. Wij, wij willen niet graag door in elkaar geslagen worden. Wij slaan hun niet in elkaar. En ook stop met alle racistische uitingen. Ja. Ik bedoel Ajax en Feyenoord en alle clubs hebben tegenwoordig zwarte spelers. Maar ik heb het ook nog meegemaakt bij Ado Ajax... dat Stanley Menzo bananen in zijn doel kreeg. En Menzo zei wel heel flink na afloop acht ik kloppende en niks van aan. maar later heeft hij wel eens gezegd hem dat heel veel pijn gedaan ja. heeft. Dus, dus de leiders van de supporters moeten... En de, de, maar de clubleiding hebben ook een verantwoordelijkheid op dat gebied. Maar weet... Frits, als je het zo zegt, dan klinkt het eigenlijk heel makkelijk. Dan denk ik, ja, dat had al nee, tijden het, geleden gekund. Het is niet makkelijk, want ik bedoel, ik pra, we praten helaas op een heel ander niveau... Want een aantal van die supporters zijn... ja, of onder de invloed van pillen... of ja. zijn stom dronken... of zijn zo verblind door... ja, een blinde haat... naar de tegenstander toe. Maar... Een, een goede supporter, mag ze je moet je tegenstander niet haten want je hebt je tegenstander nodig. En de spelers onderling, dat is ook het leuke, de spelers onderling herkennen zich er ook helemaal niet in. De spelers onderling gaan goed met elkaar om in het Nederlands elftal, ook in de jaren, vanaf het begin jaren zeventig, dat het Nederlands elftal ja. echt niet voorstelt, gaan de spelers van Ajax en het goed met elkaar om. Van alle clubs gaan ze goed met elkaar om. En dan is het onbegrijpelijk de supporters het zo verknallen. En Nederland is wel heel extreem op dit gebied, ja, maar met hoor. Maar het mag ik daarover een vraag stellen? Ja. Nou ja ik, ik ben een burger die het voetbal tamelijk passief volgt. Maar je denkt toch ook een beetje aan... Uh, uh, uh, nou, belastinggeld klinkt misschien te plat. Maar gewoon die dienders. Dit kost natuurlijk die maatschappij aan emotie en, en geld en spanningen. Ik zou zeggen, laat gewoon zoals het die, is. Kijk, die, die 0-20 gaat is zo onuitroeibaar. Laat het ja. gewoon zoals het is. Nou ja, dat, daar, kun dus voor, daar kun je dus voor pleiten. Dat heeft, de supporters hebben het vandaag gemaakt. Dat je dus zegt, jongens, laat maar zoals het is. En dat scheelt heel veel politieinzet. Maar ja, we vieren ook oude jaren. Dat, uh, bedoel, dat mag ook iedereen. Er zijn meer gewonden bij oude gevallen dan ooit bij Ajax Feyenoord bij zo'n Maar nogmaals, het ene fouten praat het andere fouten niet goed. Je hebt gelijk daarin. Het kost waanzinnig veel politieinzet. Uh, betaald voetbal is een puur commerciële bezigheid. Waar de televisierechten veel geld op brengen. Waar. Uh, boarding is, waar sponsors zijn. En dan is het natuurlijk te krankzinnig voor woorden, dat mensen die er niets mee te maken hebben, dus de gewone burger en ook de politie, dan met zoveel mensen inzet moet tonen, wat dus heel veel geld kost, want dat zijn heel veel manuren die erin gaan. Maar en vrouwen, Frits, er zijn ook hoe... heel veel vrouwen in de ME die daar staan. Hoe, hoe en... erg is het nou eigenlijk? Want ik, ben je wel eens bij zo'n uh, zo wedstrijd van Ajax geweest, waar dus geen uitpubliek bij mocht zijn, dus zonder Feyenoord? Ja, ja, ja. Ja, ik ben, uh, ik ben nou, grappig is, ik ben bij Feyenoord Ajax geweest, Twee keer waar geen Ajax-publiek was. En is dat echt en, verschrikkelijk saai? Uh, toen werd ik uitgenodigd door iemand die zei... God, mag ik je uitnodigen? Het kwam echt door Barbara. Die zei, papa, het is, een, het is wel beter aan het worden bij Feyenoord. Je moet het toch een keer proberen om weer naar Feyenoord toe te gaan. Dus je poste, Ik kwam ook vaak naar Barbara toe. Die zei, wij schamen ons dat je vader hier niet meer kan komen. Het is echt belachelijk uh, dat dat niet kan. En wil je zeggen tegen je vader... als hij ooit op de perscommule komt, dan is hij welkom. We zullen erop letten. Nou... Dus spaar wat ik je gezegd, van verschillende kanten word je weer uitgaan... om een keer naar Feyenoord-Aix te gaan. Ik ben, toen, ik ben toen een keer met iemand gegaan. Ik ben met zijn auto, met geblindeerde ramen, overigens... maar dus tot vlak voor de deur eh, konden we parkeren. Ik heb mijn jas kraag opgezet en pet op een zonnebril... zodat ik bijna onherkenbaar was. En ik stond in de rij bij de Eretribune. En er staat een man naast mij, een Rotterdammer. Die zegt, hey Barend. We herkennen je wel hoor. We, we, we herkennen je wel, maar we gedeugen je vandaag. Okay. Ja, dat was, ik moest vreselijk lachen toen ook. En ik stond het ook nog toen, Guillaume Fernandes, die doen bij fijn die stond ook vlak achter mij. En ik zei, die herkende mij, die zei, gewoon wat leuk dat je er bent. Die was toen geblesseerd. En ik zei, ja, dit is de eerste keer dat ik hier weer ben. Zit die ik zin die wist dat niet. Is het zo erg? Ik zei, ja, zo erg was het. Maar ik moet zeggen, ik hoor dat ook van Barbara, die bij Foxwerk, de Indivisie Live dat de directie van Feyenoord er vreselijk mee zit... en er veel aan doet om te zorgen dat ook alle racistische uitingen... op de Feyenoord-tribune minder worden. En dat schijnt ook iets minder te zijn gelukkig. Ja. Ja, Frits. Uh, we wilden eigenlijk naar uh, Jeroen de Jager, die bij het overleg uh, is. Um, ja. Maar de, uh, die, er is nog niet heel veel nieuws. We gaan even afwachten en kijken of er wat uitkomt ja, vanavond. Ik heb het, het, het goede is wel, van de lange abu-taleb zijn twee voortreffelijke burgemeesters... Die ook uitspraken durven doen, ook die beslissing hebben durven nemen, nemen geen uitsupporters mee. Dus ze kennen elkaar goed, Abou Talat en Van der Laan, en misschien ook dat zij een beroep kunnen doen en de aanvoerders van Feyenoord en Ajax zouden ook eens een, misschien een beroep kunnen doen op hun supporters. De dag daarvoor ja. bij de laatste training, voor de wedstrijd ook uh, zeggen we ons, we zijn nu vandaag 22 januari, is die bekerwedstrijd in de arena. We dus zouden de beide aanvoerders. De aanvoerder van Ajax zou naar zijn eigen vak moeten gaan met de meest fanatieke supporters. De aanvoerder van Feyenoord bij de microfoon. En jongens, jullie zijn er nu. Zorg dat je waarmaakt maakt dat we vanaf nu weer met uitsupporters kunnen gaan spelen. En dan ja. de leider van de supportersgroepen zouden ook de verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. En wellicht kan dan in de toekomst weer Feyenoord Ajax en Ajax-Feyenoord met supporters van de uitvreding worden gespeeld. Ja, nou dat is dus inderdaad de vraag. En die ligt op tafel bij het overleg vanavond tussen vertegenwoordigers van Amsterdam en Rotterdam en de clubs ja. Ajax en Feyenoord. En bij dat overleg is NOS verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, een uur jaar geleden verwacht je dat beide partijen er eigenlijk al uit zouden zijn. Heb je nu al iets vernomen? Nee, uh, zij zijn naar binnen gegaan inderdaad met de verwachting. Want dat heb ik ze gevraagd dat het tot half zeven zou duren. Het laatste wat ik gehoord heb nu... is dat het wel eens later dan acht uur kan worden. Dus uh, blijkbaar is het ingewikkelder om uh, alle voorwaarden... om die wedstrijd uh, op 22 januari te laten doorgaan... met de uitsupporters van Feyenoord erbij... is die beslissing toch uh, ingewikkelder. Of de beslissing niet, maar de voorwaarden om, het, om dat goed te laten gebeuren... ingewikkelder dan, uh, dan van tevoren gedacht. Dus ja, uh, ja, is... de politie die zit daarbij, de KNVB die zitten erbij, supportersverenigingen... daar wordt over die voorwaarden mee overlegd... Ja, ik, ik zit er niet bij. Het is een besloten nee. overleg, helaas. Het is wel hoopvol, want als het echt niks zou worden... waren ze er al uit geweest. Nee, maar dat is sowieso met dit overleg... dat het überhaupt plaatsvindt, uh, zegt ja. al dat, uh, ja. uh, dat het doorgaat... of dat de burgemeesters de politieke beslissing hebben genomen... om het door te laten gaan, denk ik. Want als je het niet wil, dan ga je ook niet met elkaar aan tafel zitten. Dus uh, ja, het is nu vooral praten over die voorwaarden. Ja. Frits Barend, hoopvol. Nou ja, wat ik vind, de burgemeester, niet voor niks aan tafel gaan zitten. Ze hebben beide al aangegeven, naar aanleiding van de sfeerloosheid uh, zonder de supporters van de tegenpartij, dat zij allebei vinden, zowel Van der Laan als Abu Talib, dat het. Dat het weer moet kunnen dat Feyenoord supporters bij Ajax komen en Ajax-supporters bij Feyenoord komen. En ja. Het feit dat ze praten, het feit dat ze zo lang praten, betekent waarschijnlijk van... Uh, we moeten op dat punt nog letten, we moeten op dat punt nog letten als ze dan alles afgetekt hebben. Hopelijk is het dan mogelijk dat we 22 jaar in januari een unieke beker met hebben. En hopelijk ook dat ze na afloop de Feyenoord en Ajax-supporters... wie er wint winter verliest, elkaar met rust laten en gewoon naar huis gaan. Ja. Frits Barend en NOS-verslaggever Jeroen de Jager, allebei hartelijk bedankt. me higher than the sun schudde onze samenleving wakker met zijn artikel Het Multiculturele Drama. En ook daarna bleef publicist Paul Scheffer zich bemoeien met het integratiedebat. En dat leidde weer tot het boek Land van Aankomst. En nu is er ook een film met die titel. Meneer Scheffer, van harte welkom. Goedemorgen. De film draaide eind vorig jaar al op het documentaire festival ITVA... en komt nu in drie delen op televisie. Laten we even luisteren naar een paar fragmenten. Dit is Oesda in Marokko. Het land dat de afgelopen jaren 15.000 werkkrachten naar Nederland leverde. Mijn connessé voila Hollande. Namse, ja, mijn Turk, Marianne, Murita. The moment the minority threatens to become a big one, people get frightened. Er lijkt geen einde te komen aan de verwarring. Ze heeft liever dat ze weg gaan. Liever wel, ja. Ze kost alleen maar geld, ze lopen in de wij, -wij hier, al die klanten. Het ontbreekt aan heldere antwoorden. We mogen niet verkeer, ze hebben een, een andere huidskleur, ze hebben een andere gewoonte. En het inlevingsvermogen schiet aan alle kanten tekort. Daarom Waarom willen ze ons aanvallen? Waarom willen ze ons het land uit hebben? Waarom haten ze ons? In het eerste deel vanavond zien we veel mooie oude beelden van gastarbeiders. Horen we behoorlijk xenofobische taal van Nederlanders destijds. En horen we u zeggen, het inlevingsvermogen van migranten en autochtonen schiet tekort. Uh, doet u met deze film nou een poging om die twee groepen alsnog bij elkaar te brengen? Nou, je zou in ieder geval kunnen zeggen dat we proberen... Um René Roelofs en ik. Want ik wil uitdrukkelijk zeggen dat het niet alleen uh, mijn film is. Maar dat ik die samen met uh, filmmaker René Roelofs... die ja. ook uh, mooie documentaires heeft gemaakt. Bijvoorbeeld over uh, de moeilijkste treinkaping. Ja, ook approach. hij ploeterde zich door vele uren oud materiaal. Ja, dus we hebben uh, samen hebben we een enorme zoektocht gedaan. Uh, door het archief. Niet alleen in Nederland, overigens. Dus de essentie, eigenlijk wat we proberen te zeggen. is die ervaring in Nederland van 50 jaar migratie is eigenlijk ook de ervaring van Duitsland, is de ervaring ja. van Frankrijk... de ervaring in Zweden, de ervaring ook in Engeland. En we proberen dus een Europees verhaal te vertellen... ook om een beetje die naar gerichtheid in Nederland uh, daar iets tegenover te stellen. Maar de essentie is denk ik dat we proberen de schuldvraag uh, achter ons te laten... Dus er zijn politici die zeggen, die migranten hebben ons... de autochtonen wat aangedaan. Er zijn mensen die zeggen, bijvoorbeeld zoals de ombudsman Alex Brenninkmeijer: Nederland is een discriminerend land. Stelt zich vijandig op tegenover migranten. En wij zeggen, we moeten eigenlijk weg uit dat spiegelgevecht. Weg uit die schuldvraag. En laten we nou eens kijken, het verhaal vanaf het begin vertellen... hoe de gastarbeiders kwamen in Nederland... maar ook de migranten in Engeland. En laten we eens 50 jaar geschiedenis tot ons door laten dringen... om te zien hoe die samenleving eigenlijk onomkeerbaar veranderd is. Ja, en dan kom ik toch weer even terug bij, bij die eerste vraag. Op die manier probeert u de twee groepen bij elkaar te brengen? Is dat een soort ja, onderliggende motivatie? Of ja, wilde u gewoon een wel. mooie film maken? Nou, daar beginnen natuurlijk mee. Je wil iets in beeld brengen. Ik heb destijds het boek gemaakt, Het Land van Aankomst. En ik wilde eigenlijk heel graag een verbeelding van die geschiedenis. Maar een van de motieven is absoluut dat heel veel films zijn gemaakt over migratie... vanuit het gezichtspunt van migranten, hun verhaal, hun ervaringen. Ontzettend belangrijk om het tot door te laten dringen. Maar we wilden ook het verhaal vertellen van de onzekerheid... en de verwarring aan de kant van de oud bevolking. Waar vaak grote woorden worden gebruikt. Net kwam het nog even langs, hè, racisme, discriminatie. Het is ook allemaal aanwezig. En je ziet het ook in die afleveringen. Maar tegelijkertijd proberen we veel dichter bij de werkelijkheid te komen... door ook het ongemak... De onzekerheid aan oud kant te laten zien, hun emoties in buurten die ineens in razendsnel tempo van kleur uh, zijn veranderd. Ja. Nu is die uh, documentaire serie. Het is een serie van drie delen. Ja. En en in de eerste deel staat zeg maar een soort de ontkenningscentraal. en In de tweede deel conflict en in de derde deel de aanvaarding. Ja. Um, wat wat mij opviel is dat inderdaad dat conflict. Daarvan zegt u dat is nodig. Nou, niet zozeer nodig in de zin dat je zegt van daar moeten we naar op zoek. Mijn vaststelling is alleen, en dat heb ik in dat boek uitvoerig ook kunnen illustreren aan de hand van Amerikaanse immigratiegeschiedenis. Dat er eigenlijk heel weinig voorbeelden zijn van omvangrijke migratie. Die niet leiden tot aanpassingsproblemen en conflicten. En veel mensen hebben nu de neiging om te denken, we zitten midden in allerlei conflicten. Enorm veel verwarring, zelfs over een onschuldig kinderfeest als Sinterklaas gaat het. En eigenlijk kunnen daar niet voorbij kijken. En onze stelling in die films is, en ook in het boek... is dat dat conflict eigenlijk het teken is van integratie. Dat je in het conflict eigenlijk de integratie gestalte krijgt. Om het heel simpel te zeggen, als ik met Abu Taleb... we hadden het net ook al even over hem, burgemeester van Rotterdam spreekt... dan zegt hij, dat hele debat in Nederland... en waar ook dat artikel wat ik destijds, het Multiculturele Drama, heb geschreven... heeft mij daartoe aangezet om in de politiek te gaan. Als je nu naar Nederland kijkt, en dat vergelijkt met 15 jaar geleden... maar datzelfde kan ik zeggen over Frankrijk of Duitsland... dan zie je ineens zoveel meer mensen met een achtergrond in de migratie... in de politiek, in de media. Je ziet een hele nieuwe ja. middenklasse opkomen van mensen die het woord nemen... en zeggen, het kan toch niet waar zijn dat men het over ons heeft... en dat we niks terugzeggen. Dus dat is een hele... Ja. Diepgaande en positieve verandering in de afgelopen jaren. Zegt u dan ook de groepen die uh, conflict zoeken. Uh, zijn in feite meer geïntegreerd? Ik bedoel, ik moet dan altijd denken aan, aan zeg maar, de Marokkaanse jongeren. die uh, zoeken conflict, maar daarmee wel contact. Terwijl de, de Chinezen ja. in Nederland ervan zeggen: oh, dat is zo uh, hè, lekker rustig. Hebben we geen last van. Ja. Maar die zijn eigenlijk minder geïntegreerd. Dat zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ik bedoel, we zien in die film zie je eigenlijk heel mooi. en in die documentaire serie. zie je de omslag van de zwijgende generatie. We tonen, en dat zijn ontroerende beelden, maar ook wel schokkende beelden. Hoe die eerste gastenarbeiders in Marokko, maar ook in Turkije en overal kwamen ze vandaan. Ja, hoe ze werden geselecteerd, twee. enorm geïntimideerd. Het was echt een zwijgende generatie. Die wisten van we moeten niet te veel in het oog lopen, want we roepen enorm veel harde reacties op. Hun kinderen praten ontzettend veel. En dat zien we ook in die film, we zien het in de serie en die lijken wel goed te willen maken wat hun ouders hebben nagelaten... maar je kunt in dat spreken, in hun frustratie... kun je ook een geweldige ambitie zien. Want je bent natuurlijk pas gefrustreerd als je ook iets echt wil. En die kinderen die zeggen, we zijn hier geboren... en op de vraag wanneer ga je terug, hoezo terug, we komen van hier. En dat laten we zien, die verandering, die omslag van generaties. De ouders en de kinderen lijken helemaal niet op elkaar. En je ziet die kinderen, daar gaat, komt ook vaak het conflict, eh, begint daar. Als de kinderen worden geboren... De ouders zich realiseren, wij gaan helemaal niet meer terug. We zijn hier voor goed. De samenleving zich realiseert met de komst van de kinderen... dat er iets voor goed is veranderd. En dan zie je vaak dat mensen ineens zich geplaatst zien voor de vraag... hoe gaan we met die verandering om? En dat willen we laten zien. Die zoektocht met vallen en opstaan. Vaak met veel conflicten. Maar ik zie die conflicten dus niet als een soort van fataliteit... als een mislukking van de integratie, maar eigenlijk als het begin ja. ervan. Nou is dat derde deel, heet zeg maar de aanvaarding. Ja. Maar zijn we daar... Nou, je kunt op heel veel plekken zien. natuurlijk dat de groepen waar vroeger over werd gestreden. bijvoorbeeld, we zien de Italiaanse gastarbeiders komen. we zien de Griekse, de Spaanse gastarbeiders komen. niemand heeft het daar meer over. Nee, die we zien de Surinamers toen... komen. Ja, ze waren toen ook al meer geaccepteerd. Het centrum Van, nou. Uh, dat valt juist enorm tegen. Onze herinnering is vaak zo kort. Dus als je ziet groepen die vroeger voor enorm veel commotie zorgden... en voor tegenstellingen en onzekerheid... die zijn nu voor een deel opgenomen in die samenleving. En er zijn nieuwe groepen die komen. Bijvoorbeeld nu de Polen, de Roemenen, de Bulgaren. Nieuwe conflicten. Maar moet het, dat conflict, ik snap het niet, het is toch juist goed... als er ook een bevolkingsgroep in staat is om te integreren zonder conflict... en gewoon kijkt, hé, wat, wat kan ik hier van leren, hoe kan ik me openstellen... wat kunnen zij misschien voor ons leren? Er hoeft toch niet altijd nee, in conflict te komen om die integratie te bevorderen? Nee, ik zeg ook niet dat je het moet opzoeken. Ik zeg alleen dat je kunt vaststellen, als je de geschiedenis over ziet... dat eigenlijk alle grote maatschappelijke veranderingen roepen conflicten op. Waarom? Omdat het allerlei gevestigde zekerheden en tradities van mensen onder druk zet. Het is een beetje iets goeds. Want nee, ik, zeg, ik zie het conflict alleen niet als de mislukking van de integratie... maar als een noodzakelijke fase waar je doorheen gaat. Okay. En vandaar ook het basisidee... ook ontleend aan de Amerikaanse immigratiegeschiedenis. Laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de katholieke immigranten... uit Italië, Polen en Ierland, die daar in het protestantse Amerika kwamen... voor ontzettend veel conflicten zorgden. En enorm moeilijk werden opgevangen. Nu in Amerika, enorme botsing over de Mexicaanse migranten. Het is gewoon de zure appel. Nou, ik denk in ieder geval dat dat een fase is in dat proces. En dat we in een land als Nederland, wat zo leeft met conflictvermijding, waar bestuurders zo leven met het idee van laten we het allemaal vooral zo rustig mogelijk houden, dat we moeilijk met die migratie kunnen omgaan. Maar nee, laten we maar een concreet voorbeeld noemen: Wim het Ja. Uh, sorry. Nou, ja, ja. nou, mag ik even. Nou, ik zie wel één punt natuurlijk. Je bedoel vind ik voortreffelijk, we hebben niets tegen te brengen. Ik heb alleen de vraag, en dat is wel de vraag van, uh, van de islam. Namelijk dat er toch een gevoel bij moslims in Nederland kan zijn dat er een soort dat ze eigenlijk een andere cultuur meenemen en dat die cultuur op een bepaalde manier nou ja toch botsend is. He, dus bijvoorbeeld neem, neem nou het, het verhaal Israël en Palestijnen dat er hier Marokkanen zijn ja het is eigenlijk te gek om loslopen die dan uh, nou ja, zich afzet tegen het Westen vanwege Israël. Dat je denkt, ja, wat heb je nou als Marokkaan of Algerijn... met Israël te maken? Maar dat is toch wel iets waar wij voor staan. Pas ja, maar goed, René Roelofs en ik hebben ook geprobeerd... in die uh, televisieserie gaan we ook het uitvoerig in... op de conflicten rond de islam. We zien het gebeuren. We zien ook de invloed van buitenlandse conflicten... in de Nederlandse samenleving, of in Frankrijk, of in Duitsland. Maar tegelijkertijd kun je zeggen dat het hele debat in Nederland over de vrijheid van meningsuiting... de vrijheid van godsdienst, een enorme leerschool is geweest. En ik zou wel willen zeggen dat we nu verder zijn dan tien jaar geleden. Dat we heel veel van onze naïviteit kwijt zijn. Maar dat er ook heel veel mensen in de moslimgemeenschap zo langzamerhand zijn... die zeggen, dit is ons land. De rechtsstaat in deze samenleving moeten wij verdedigen. Want het is een rechtsstaat die ons de ruimte biedt om ons geloof te beleiden. En ik denk dus dat we met vallen en opstaan in heel Europa die verandering meemaken. Maar er is niets wat mij zegt dat dat eigenlijk een onoplosbaar conflict is. Ja, we gaan absoluut kijken. En, uh, ik bedank onze gasten voor vandaag. Julian Levy, Wim Berkelaar, Frits Barend en Paul Schiffer. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Het populaire vrouwenblad Libelle viert haar tachtigste verjaardag. Frans Castuy is hoofdredacteur... en stopt al 15 jaar haar ziel en zaligheid in dit tijdschrift. Frans Castuy over eeuwig veertig blijven en het succes van veranderen. Twee dingen. Actueel en persoonlijk. Straks tussen half negen en negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.